Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Informateur Kim Putters gaat vandaag weer verder praten om uit te vogelen hoe we een nieuw kabinet zouden kunnen maken. Rond deze tijd praat hij met mensen waarvan hij hoopt dat die hem op weg kunnen helpen. Dus ik zal met Herman Jenk Willink spreken en ook met Tom de Graaf spreken. En ja, daarna heeft de Kamer volgende week reces... Ik zal die week benutten om uh, grondig uh, een analyse te maken. En daarna moet hij echt aan de bak. Na volgende week staan er gesprekken gepland met alle politieke leiders in de Tweede Kamer. Over ongeveer vier weken wil hij dan met een verslag komen. En de drie grootste luchthavens van ons land hebben vorig jaar weer een beetje winst gemaakt. Een jaar eerder gingen ze nog fors in het rood. Schiphol, Rotterdam, De Heek en Eindhoven Airport vallen allemaal onder hetzelfde bedrijf. Dat heeft vorig jaar onderaan de streep 22 miljoen euro overgehouden. En voetbalclubs in Utrecht groeien uit hun jasje. In de provincie is er te veel belangstelling en te weinig ruimte om uit te breiden. Daardoor zijn er op veel plekken wachtlijsten. Met soms honderden mensen die dus nog even moeten wachten op de reservebank. De KNVB vindt dat er iets moet gebeuren. En geen paard, oranje Porsche en eigen speelgoedwinkel... voor de kinderen van Hannes en Lore uit Gent. Die waren aan het verbouwen in hun huis. Een vriend was een muurtje aan het slopen en kwam ineens een verrassing tegen. Met de koevoet begon hij daar goed aan, aan te trekken en te rammelen. En opeens zei hij, er zit hier iets achter. Ik zei ja, ik ben aan het lachen. Hè? nee, hij nee, zegt, hij best serieus. En hij trekt het verder open. Hij zegt, het lijkt op een schilderij. En dan nog een beetje verder. Ja, ze dachten dat ze een muurschildering van Van Gogh hadden gevonden en droomden al van het geld dat het zou opleveren. Maar helaas, de Universiteit van Gent ontdekte al dat de verf niet oud genoeg was en nu heeft ook de echte schilder zich gemeld. Een kunststudenten maakte de schildering in de jaren 90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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, goedemorgen. Wat is onze keuze dan? Ja, onze keuze is natuurlijk even geen rust aan de kust. Met onze liefdalige. Moet ik mijn eigen naam gaan zeggen? Ja, graag, graag. Mijn naam is Hanny ja. Hannie. En naast Hanny zit... Ja, ook liefdallig hoor. Want ik dacht, ik ga nu ja. mijn naam roepen. Maar jij meteen weer bij liefdallig. Ja, <laughs> Bep en terug, uh, Beb, onze, heerlijke Beb, onze heerlijke Bep. <laughs> het is weer beter, wat heerlijk. Oh, ja, terug. gelukkig ja. wel. Het was wel stil zonder jou, ja, ja. hoor. Oh, zeker. Dat is lief. Nou, ja. Ik heb naar jullie geluisterd en genoten. Hartstikke Vanuit goed. mijn ziekbedje. Dat is het beste medicijn, hè? <laughs> oh, ja, ja, ja. ja, lachen. <laughs> ja. ja, dat is zeker waar. Daar kunnen we niks anders van zeggen. Nou, we gaan vandaag denk ik ook zeer zeker weer menig keer, uh, lachen, lachen, lachen. In ieder geval, uh, sowieso één ding weten we al zeker. Dat uh, is natuurlijk Hannie die ons aan het lachen gaat maken met haar fantastische columns die ze iedere keer meebrengt. En uh, vandaag staat er weer een mooie uh, op het programma, hè? Ja, we gaan het vandaag hebben over het bestellen van een broodje kaas. Och jee, nou, ik zou nou niet weten wat ik daarvoor gek van moet maken. Maar goed, daar hebben we jou dus voor. Ja. Dat weet jij feilloos te brengen. En dan ga ik even kijken naar Beb. Want Beb, we hebben natuurlijk ladingen nieuws Och, geloof ik mij. Wat de nieuwtjes allemaal. Toen wij daarover aan het appen waren, zeiden we, pas op, het wordt een praatprogramma. Ja. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel in Zandvoort. Ze noemen je in het dorp al Beb van Nieuwkerk. <laughs> Nou, meisjes, ik hoop dat ik me achter de schermen nog gedragen. Nee, dat doen we geen oudje. Kom, kom, alsjeblieft. Een beetje... nou ja, op ons staat de webcam. Op ons ja, sta... dat zo is dat. Maar als dus, er in de keuken gebeurt, dat ziet geen hond. En daar zaten wij net. En daar zaten wij. Ja. Met de door Hanni meegebrachte kletskopjes. Ja, goed. Ja, ja, kletskoppen. Ik ze even Hoe kom ik daarbij, hè? Omdat we mee te nemen kletskoppen. Ja, ik weet. ja want we kletsen helemaal nergens over eigenlijk, hè? <laughs> zeg, dames en lieve luisteraars thuis, ik ben zo blij dat jullie weer op ons, af, op ons hebben afgestemd. Ga niet weg, want het wordt gewoon, worden gewoon twee hele mooie uurtjes. Uh, we gaan zoals gewoonlijk, zolang ik het volhoud, <laughs> ja. beginnen met een vrouwenliedje. En vandaag gaat dat zijn Woman van John Lennon. Ja, mooi hè? Och, komt ie weer. express my mixed emotions and my thoughtlessness Say hey. Johnny Lennon voor zijn, uh, voor zijn vrouw. Wat heerlijk moet dat zijn als een man zo'n mooi liedje voor je schrijft. En zingt. Nou, Zit nou. Dickie nog eens aan toe toezeg. Mooie, ja. liedjes, mooie liedjes zijn er. Ja. ja. Mooie liedjes zijn Zeker er. Zeker zijn ze. Ja. Um, vanavond, best oh, luisteraars. over liedjes Vanavond, vanavond ja, ja. Om... Uh, ja. <laughs> <mooi>, dat was een mooie roffel. Ja, vanavond roffel, om vijf roffelen. over tien is, zijn in Duitsland... Uh, wordt daar de, uh, de voorrondes voor het Eurovisie Songfestival gehouden. Daar gaan jonge mensen uh, een liedje inbrengen. En die worden, u zult denken, dat nou moeten zij weten. Dat Wat gaat u, ons dat dan? Dat denkt u, maar zo is het niet. Want nee. inmiddels is het natuurlijk al uitgelekt. Meedoet een Zandvoortse jonge vrouw Bodien. Ze woont nu drie jaar in dit dorp. Is zangeres... Uh, Componisten. En zij brengt vanavond een liedje in. Dat kan in Duitsland. Gewoon als Nederlander mag je meedoen. En, wat ik daarom, en daarom noem ik het nog een keer, want er is best veel publiciteit over. Wij Nederlanders mogen ook meestemmen. Als u denkt, hé, hey, dat is eigenlijk best een goede concurrent voor onze. Uh, de man Joost. van ons die meedoet, van onze Joost. dan kunt u op haar stemmen vanavond. Uh, het is te zien op ARD, dat is Duitsland 1 vanaf vijf over tien en ik ga een telefoonnummer verraden. U moet dan bellen naar Duitsland. Dat is 0049-1371. Ik herhaal 1371-3636. 1371-3636. En dan gaat u... Zij gaat als zesde meedoen en dan toetst u 06 in. Dan stemt u op Bodin die het prachtig liedje in gaat brengen. Uh, wat was het ook weer? Uh, lots of Tears, Rain of Tears. Um, en ik geloof dat Dolly dat al gaat draaien voor u. Dan kunt u ja, kijken, is mij dit nou waard om op te stemmen? Doe dat dan. Ja, ja tuurlijk. En uh, je, je kunt dan stemmen op nummer 6. Hij ja. Komt uit als kandidaat ja, 6. Maar je kunt natuurlijk ook via een tekstbericht stemmen. En dat kan via de sms naar 06 en dan uh, 995. dubbel ja, Dat is eigenlijk veel makkelijker. Ja, misschien ook wel. En ze staat natuurlijk ook op YouTube. Dus zegt u straks van nou, ik vond het zo mooi, ik wil het nog wel een keer horen? Nou, dat kan dus via YouTube. Maar we gaan natuurlijk onze Bodine, onze Zandvoortse Bodine, heel veel succes wensen vanavond. En natuurlijk hopen we haar straks terug te zien op dat grote mooie podium. Met heel veel douche points, hè? <laughs> ja, toch? Ja, nou hier komt hij. Tears, like Rain van Bodin Monet. Succes, meid. She was just a silver lining No more tears over lighted like rain van Bodine Monet. Vanavond 5 vijf over tien. Kun je nog één keer de uh, tv-zender noemen waar het dat is? Het is de ARD. De Duitse, Duitse Duitsland zender. 1, Duitsland 1. Ja. Uh, even zeppen. Even ja, zo is dat. En uh, ja, we zijn natuurlijk, uh, wat dat betreft, best wel heel trots. dat, uh, dat zo'n meisje toch bij ons in het dorp woont. en uh, dit bereikt heeft. Dat alleen al is natuurlijk heel wat. Maar we gaan natuurlijk allemaal voor haar duimen. Net als de burgemeester, die heeft zelfs speciaal voor haar... een boodschap, een wens ingesproken op Facebook. Hartstikke leuk. Ja, ja. ja hij hoeft het niet te doen, toch? Nee, hij hoeft het niet ja, te doen. Ja, en dan vind het huis ik huis het toch op. heel leuk dat hij dat, hij dat doet. Uh, van de week uh, ja, heb ik, heb ik uh, toch wel stiekem per ongeluk iets ontdekt... door een uh, vriend van mij op dat gekke Facebook ook weer. Die uh, zat lekker van zijn zondagochtendbijtje te genieten ontbijtje te genieten met, uh, met, met, een, met een mooi nummer op de achtergrond. En hij was zo vriendelijk om dat nummer met ons te delen. En toen dacht ik, nou, hij deelt dat nou met ons... maar ik ga dat met jullie delen. Het is zo'n mooi nummer. Het, uh, is, uh, het, het wordt vertolkt door Vera Sola. En Vera Sola is de dochter van Dan Acroyd Weet je wel, Dennis Croy, die acteur van de Blues Brothers. Ja, ja, ja. Die dunnere, zeg maar. Ja, ja. Ja. En uh, Fish Cold Wanda heeft hij ook gespeeld, hè. Uh -huh. Hele bekende acteur. Maar uh, uh, zijn dochter is dus uh, singer-songwriter. En dat doet ze goed. Ze, ze doet alles zelf. Um, ze schrijft zelf, ze zingt zelf... ze doet zelf alle instrumenten... ze neemt het Jeetje. allemaal zelf op... en ze produceert het ook nog eens zelf. Dus ik denk, nou, zoveelzijdige veelzijdige dame... die moeten wij maar eens eventjes... in ons gezelschap laten komen. Hè? Heel, en laten ja. horen. Hier komt ze. Vera Sola met het nummer Desire Path. Mm. Cross the grass, say it's the side wall, Exit the window, swear it's the door. Bend down the ceiling, watch as I crawl along the floor. You say Just getting together And it's all okay It's on my back you Tell me it's rain Then expect me to stay But I've wasted nights Waiting for the sun You said would rise And I've gone for days Knowing the night would fall again Again You tell me you love me At least that's what you say Vera Sola met die Paul. Ik kijk even naar onze uh, lieftallige nieuwslezeres. Dat wil ze graag horen. <lacht> ja. <lacht> Beth, is er, is er, zijn er nog, uh, ja. nog uh, Zandvoortse nieuwtjes? Er zijn altijd wel Zandvoortse nieuwtjes, natuurlijk. Ja. Heel even een kleine terzijde. Ja. Afgelopen dinsdag is er een SUV van de weg geraakt op de zeeweg. Uh, de bestuurder, de auto, was, had enorme schade. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en we weten eigenlijk niet verder waarom. Het was een eenzijdig ongeval, wordt er dan vermeld. Maar uh, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er wel een doodgereden was. Egel op de weg lag. Ach, dus zou deze lieve dierenliefhebber hebben willen uitwijken? Dan oh. is het. Uh, en voor de egel toch niet goed afgelopen, maar ook niet voor deze persoon. Zijn, ik... Dat ze alweer wakker zijn, hè, die egels. Uh, ja, joh, ja. maar de natuur is. Oh, het ja, is altijd een, een beetje warmer ja. is het ja, weer. Ja. De natuur is dus een maand vroeger. Ja, maar met <coughs> sneu. Nee. Wij moeten opletten waar we wandelen dit, uh, deze tijd. Want vanaf vandaag, ja. 16 februari. is de, de oude trambaan deels afgesloten voor voetgangers en fietsers. Is dat die op de Sandworcellan? Ja. Nee, je? burgemeester Nauwijn. En daar is de oude trembaan en de kwarls uh, uh, van Ufford. Want daar worden 25 bomen geplant. Ah, ah geplant de, is ook wel eens leuk. De, ja, de inderdaad. Er wordt er ja. nu toch er wordt aanvang genomen met het vergroenen van het dorp. Kappen en, van kappen. Um, en zo gaan er uh, 25 nieuwe bomen geplaatst worden. gaat ongeveer goed, drie ja. weken duren. Uh, let u goed op als voetganger. Let u goed op als wielrenner. Want er uh, worden borden geplaatst waarbij de omleiding heel duidelijk wordt wordt aangegeven. Mm -mm. Nou, dat is natuurlijk uh, prachtig. Ik denk dat de Lightwalk morgen ook heel goed op de borden moet letten. Want morgenavond is de beroemde Zandvoortse Lightwalk... waarbij allerlei mooie gebouwen, onder andere de Agatha-kerk... Uh, prachtig worden uitgelicht. Er zijn, uh, er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk. Er wordt nu alleen nog gevraagd aan de deelnemers... gaat u zelf ook van start met een leuk lichtje? Oh. Verlicht u uzelf leuk? Wandel langs alle hoogtepunten. Er zijn dit keer onderweg heel veel attracties... Ik heb zelfs ja. begrepen dat er helemaal ja, een niet... Een kennis van mij doet ook mee met een of andere zelfrijdend autootje. Nou, moet je nagaan. Dat is een heel koddig iets op de bepaalde <laughs> Dat is op de bepaalde ja. Hartstikke leuk. U kunt bij, bij uh, bepaalde locaties binnenlopen voor een drankje en een hapje, Ook in de Agatha-kerk. Uh, nou, als het goed is, hebben wij ook aardig weer. Zal het waarschijnlijk zelfs droog blijven. Ook niet onbelangrijk als je zo'n end moet lopen. En uh, nou, dat is dus morgenavond. Maar gaan die, gaan die ook over dat fietspad dan? Nou ja, dat vroeg ik, ik me. Dat denk ik dat ze sowieso de omleiding in de gaten moeten houden. Hoe de routes precies zijn, weet ik niet. Nee. Er, zijn, uh, er zijn drie verschillende routes. Wat langer, wat korter. Dus al naar gelang uh, de mensen hebben ingeschreven. Maar dat gaan ze allemaal tegenkomen. Dus oh, okay. kijk, kijk goed om u heen. Kijk naar de lichtjes. Verlicht u zelf. Ja, ja. uh, dat wordt een groot evenement morgen. Hartstikke Leuk. mooi. Nou, ja. dank je wel voor deze... Interne mededeling. Hè? Yes, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, en uh, ik, uh, mag je ook bij jou een kopje koffie komen drinken zonder mee te wandelen? In, of, uh... Oh ja, jij nou, staat ja. met koffie. Want dan toilet. kom ik even langs. Ja. Ja, dus de koffie. Mag best hoor, beste ja. luisteraars nou, en okay. dol. Want ja. uh, bij de kerk mag je geen nee zeggen. Dus komt u gewoon allemaal binnen lekker een uh, iets drinken. <laughs> ja, maar ook net zeggen. Oh jee. Dat had je beter niet kunnen roepen. Nou ja, ik heb het drie jaar geleden gedaan en toen begon het allemaal. Ik meen zelfs voor de corona. We waren met drietjes. En dat was net die oude reclame van tv... van die garnalenpelsters... waarbij je die, boom, die boten achter ja, ze ziet aankomen. Ja, ja, ja, ja. Honderden mensen bestormden ja. die kerk. Bestormden de toiletten. Bestormden ons. Ja, ja och jeetje, <laughs> en jij met twee oh ja. Uiteindelijk ja. hebben we een mandje neergezet voor de fooien. En ik ja. kan u verzekeren, dames en heren. Maar ja, toen was het allemaal nog in een beginfase. Nu zijn er ja. onderweg veel meer locaties. Maar doen jullie dat niet met zo'n zak dan? Zak. Zo'n collecte zak, nee, die, die kan je toch nee, uh, ophouden? Die kunnen, voor de daar toch, die kunnen we daar toch niet voor gebruiken. Joh. Die nee? Die kunnen we daar toch niet oh. voor gebruiken. Nee, nee, oh, nee. oké. Okay. <laughs> <laughs> <hij> weet ik veel. Nou goed, hey, we, we, we, we, voordat we allemaal verkeerde dingen gaan zeggen, we gaan lekker door. Uh, ik weet in ieder geval waar ik uh, de zeventiende een lekker kopje koffie kan halen en ik kom hem bestellen. Je zit alleen, hier in je zitten balen. Je zit al horen lang te kieken naar ons school Niks te brood niks te zien, niks te beleven. Hoedvervuiling, maar aan, wat zin ik doen. En met de hand die binnen thuis loopt in de, de strode. Alles donker, lampen, hoed verdienen dicht. En net als je bedenkt ik ga je nou hoest naar bed doen. je zachtjes in de weg en het verlossen Ik bestel maar, bestel maar, bestel maar. In het café aan de Dapperen maar later. De klok die konden al niet zien jeng de hoer. Van al dat bier werden stiekem aan maar Het weer nou echt de roesten tieren echt te gooien. Ik heb nog veel schoen en nog knippen te betalen Je kunt er net nog zonneblieën bliebeel Stel al niet aan, man zoek er toch nog een mee, man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan de huis toe Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan noten. Nog even je dan begin ik Door het langs de in En het kan niks geven Zolang het vieren de café maar blijven stop Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan laten Nog eventjes en dan begin ik De verdugtig te de brood Bestel maar, bestel maar, bestel maar Over bestellen gesproken, ken je dat? Je hebt trek in een lekker broodje met een goede bak koffie en je komt alleen maar zo'n biologisch gezond klimaat. Sorry, sorry, sorry, ik moet je heel even onderbreken. Ik heb de verkeerde microfoon open gegooid. Oh, we gaan opnieuw ja, beginnen. Ja. We gaan even opnieuw beginnen. Wat hebben de mensen de, de eerste twee uh, regels gemist? Nou deed ik de mijne weer dicht. Ik zit te klooien. joh. wil dat laatste stukje van Roaneuze. Eh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Gewet ik het, Nicolatte. Nou ja, goed. Hier, uh, oh. Hanni met haar column. Een broodje kaart. Over bestellen gesproken. Ken je dat? Je hebt trek in een lekker broodje met een goede bak koffie en je komt alleen maar zo'n biologisch gezond... klimaatneutraal, energiezuinig verantwoord teentje tegen. Dus omdat er geen andere keuze is... loop ik lunchroom Eco Alley binnen. En net als ik wil beginnen met het ontcijferen... van het digitale menubord met tips... wat te eten bij glutenintolerantie of een voedselallergie... hoor ik al. Zeg het eens! Eco Ellie kijkt mij aan met een houding die verraadt dat ze, ondanks haar schijnbaar positieve instelling in zaken het milieu en onze voedingsgewoonte, niet al te veel tijd wil besteden per klant. Dus ik besluit maar zo veilig en eenvoudig mogelijk te bestellen. Ik wil graag een broodje kaas. Wat voor broodje? Eco Ellie houdt het duidelijk kort. Volkoren ciabatta, glutenvrije focaccia... mueslibol, croissant met zonnepitten, koolhydraatvrije Italiaanse bol... pistas, pistolet zonder noten... broodje met zuur... deze verspeldbroodje met extra speld. Die laatste is trouwens extra gezond... want het is van gemouten speld... is heel goed voor de darmen... zegt eco Ellie met aanzienlijke nadruk. Geïmponeerd door eco Ellie's productkennis... en overtuigend relaas, zeg ik gedwee. Uh, doe die dan maar... Met welke kaas? Nou, uh, uh, goudse of Leidse nagelkaas... graskaas, Friese smeerkaas... Thierro van het Britse runderas Camilla... Gorgonzola of voor met extra schibbel... Waterbuffel, mozzarella, tenenkaas... Gesmolten brie of geit uit de oven. Geit uit de oven? Nou, dat klinkt nou niet bepaald biologisch verantwoord... en ook niet zo uh, diervriendelijk. Je stopt zo'n beest toch niet in de oven? Of goede brandnetelkaas, roept Eco Ellie nog. Die laatste is trouwens extra gezond... want de brandnetels zijn gevoed met zuivere, natuurlijke, eerlijke mest... van de boer zelf. In gedachten zie ik het broodje poep van oma Willem vormen. En hoewel ik het liefst een gewone witte hotelkadet heb... met een plak bleke jonge kaas, hoor ik mezelf toch zeggen... Eh, uh, nou, eh, uh, doe die dan maar. Iets drinken erbij? Ik wil eigenlijk gewoon nee zeggen, maar ik zeg, uh, nou, uh, graag een cappuccino. Cappuccino van welke melk? Van, van welke melk? Nou, ik gewoon uh, ja, gewoon melk. Voor ik iets kan zeggen, zond Eco Elia haar hele melkassortiment op. Gefermenteerde volle stamboekmelk, links of rechts gedraaide schapenmelk, van haver tot gortmelk, kamelen- of kangeroemelk of Tibetaanse Himalaya melk van de yak. Die laatste is trouwens extra gezond, want het zuursel van de yakmelk is heel erg goed voor de spijsvertering. Ja, nou, dat heb je denk ik ook wel nodig, naar zo'n Nepalese griezelcappuccino. Die maar doen? vraagt Ellie. Uh, ja. Nou, uh, doe die maar, stamel ik malotig. Ik denk inpakken en wegwezen. En het liefst zo snel mogelijk. Enkele minuten later sta ik buiten met mijn bestelling in zo'n slap, milieuvriendelijk afbreekbaar papieren tasje. Hoe groot! kun je het bedenken. Speld met brandnetels. Het klinkt als een maaltijd voor een vaak hier op een spijkerbed. Ik, ik kijk naar mijn koffiebeker en ik denk alleen maar... jak, jak, jak, jak, jak. Dat Eco ellies extra gezond volgens mij niet echt lekker hoeft te zijn... En blijkt als ik naar de inhoud van het zakje nog eens eventjes extra goed kijk. Ik vrommel het tasje snel weer dicht... en geef het aan de buurtkrantverkoper op de hoek van de straat. Dankbaar neemt hij het in ontvangst en in ruil daarvoor krijg ik een krantje. Ik check mijn telefoon. Volgens Google Maps moet ik wel een heel eind lopen... naar de dichtstbijzijnde lunchroom van de HEMA. Maar dat heb ik er graag voor over. Heb ik en wat te lezen, maar vooral zo'n overheerlijk, ongezond... extra vet sausijzenbroodje met zo'n extra lekkere Hollandse bak sterke koffie.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 Dus werken als dieren En al goeie Braziliaan Brasilia leven het aan Het bewand cafeïne Ik loop erop als was het benzine Expresso super altijd lukt, vrij. Yeah. Ja, een kopje koffie voor tante Honey van VOF de Kunst. Oh, wat was het weer een leuke column, Honey. Echt geweldig. Wat, ho, waar je het allemaal vandaan haalt, ik weet het niet, maar ik zal nooit meer ergens normaal een broodje kaas kunnen bestellen. Dat, dat weet ik wel. In ieder geval we begonnen uh, op jouw verzoek uh, voor je uh, column met uh, Rowan Heesen met Bestelmaar. En uh, we sloten af met een kopje koffie van VOF, de kunst. Maar weet je dat het eventjes tussendoor... dat die tekst van uh, Erik van Muiswinkel is? Dat weten heel veel mensen niet. Van een kopje koffie? Van een kopje net... koffie. Of van VOF, de kunst bedoel ja, je? Ja, een, een kopje koffie, die tekst is geschreven... door Erik van Muiswinkel. Aha, oh, wat goed. Ja, okay. dat, dat verwacht je aan manier. Nee. Dat is wel leuk... Uh, hoe bedoel je? Dus, uh, bedoel je nou dat Erik van Muiswinkel niet leuk is? Nee, wel. Ik, nou ja, <laughs> nou, ik vind je... hem niet leuk. Je associeert hem niet met de... Nee, lichting, nee. Dat, is, nee. dat is waar. Ja. Dat is zeker waar. Ja, ja. En dat, dat wij dat ook Die wisten. Wat nee. goed. Nou, weer de leuke ja, achtergrond weetjes. Ja. ja, ik ben van de achtergrond weetjes. Ja. <laughs> Op artiestengebied zeker wel, ja. Um, hebben wij nog verder uh, nieuws wat we nog even kunnen? Of gaan we nog even terug naar muziekje luisteren? Gaan we lekker, lekker muziekje luisteren? Ja? Yes. Oké. Okay. We gaan uh, naar uh, Gloria Gaynor, I Will Survive. Nou. Oh. If I'd known for just one second you'd be back to bother me, Lord, now go. Whoa. pieces of my broken heart. And I've been all oh, so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry. But now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that changed up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expecting to be free. Well now I will survive. Gloria Gaynor. En. Uh, nou, je onlangs, toch uh, Is er iemand die. Uh, die wilde dat liedje ook heel graag zingen. Daar had hij even <laughs> geen lucht voor. Maar. <laughs> Nou, maar die heeft het overleefd. Hij heeft het ja. overleefd, ja. Gisteren was het nog even op journaal. De Tweede Kamer wil het schoolzwemmen weer invoeren. Kijk, ja. Want um, uh, vooral kinderen uit uh, wat armere gezinnen... En, en gezinnen met allochtone achtergrond... kunnen helemaal niet zwemmen. Ja, dat maar kan ja, niet in dit landje, er kan ook maar een ongeluk gebeuren. Ja? Zo reed 17 oktober van het vorig jaar... een voertuig met bestuurder aan het stuur... zomaar in de Leidsevaart in Heemstede... Het water in. En dan, uh, ja, dan was dit liedje wel zeer toepasselijk. Want daar op de uh, Leidse vaart liepen Nanne Frenke uit Heemstede. Renatus Jozef Maria Heideman uit Overveen. En Mark Johannes Bernardus van Harlingen uit Ons Zandvoort. En die drie zijn direct dat water in ingespro gesprongen. Zijn te hulp geschoten. En hebben die Drenkeling gered. Nou, op woensdagmiddag is uh, door. De burgemeesters van Bloemendaal, uh, Heemstede en onze eigen David Molenburg uit Zandvoort. Een zilveren penning met bijbehorend getuigschrift aan de redders van deze drenkeling uh, uitgereikt. Nou, dus dat was een, een, een enorme eer. Je moet maar zo dapper zijn om meteen als je zoiets ziet ja. gebeuren toch te water te gaan. En dat met elkaar ook uh, zonder woorden te coördineren. Dus uh, ja. Was er nou een auto die de water? Bijde? Ja, er ging een auto te water. Het is ongelooflijk. Angst van iedereen dat je dat gebeurt, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja. Hoe krijg ik mijn deur open? Hoe krijg ik mijn raam open? Ja, schrikkelijk. ja. Enorm, enorm, spannend. En het is uiteindelijk wel zo dat het nog heel vaak gebeurt. Nou ja, bij die uitreiking van die uh, erepenning. Uh, want er zijn door de tijd heen heel wat mensen, uh, uh, ge, uh, ja, toch als helden gekwalificeerd. En uh, ja, we moeten gewoon leren zwemmen. En ook leren, hoe kom je uit die auto? Ja, je hebt zo'n tikkertje zo, dus Ja, een beetje een raam ja Hoe je dat in dan kan slaan. En dan moet je er nog uit zien te komen. En dan moet je nog weg weten te zwemmen. Ja. Nou, worden, worden die lessen eigenlijk nog gegeven in Center Parks? Ik denk het niet, hè? Ik heb er niet meer over gehoord. Nee, maar vroeger is... was dat wel. Ja, ja, het was zo'n ja, ja. duik... Uh, ja vereniging uit. Misschien in Groenendaal. Groenendaal mag trouwens ook open blijven, hè? Ja, dat, ja dat, uh, geloof ik. In 2002, Han, dat, zwemmen, dat, dat komt door jouw column. Dat jou, ja, door jouw Zou komen? Ik weet het zeker. Oh, okay. Ik moest er meteen aan denken. Ik denk, ik kijk, ook. die Hanny heeft het mooi nou, voor mekaar. Maar, met nu nog met die treinen, net als vorige week. Dat is het extra schoon worden. Ja, ja. kijk. Met een heerlijk kopje koffie nou, nemen. Voor die ene keer per jaar dat je van plan bent te gaan komen. Vind ik het netjes, hoor. Ja, dat ze voor je open blijven. Ja, ik, oh, had ook ik had meteen het gevoel... wacht even, hier zit wat achterna. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. het voorgeleid ook over dat zwemmen voor scholen... dat het wil, uh, echt weer ja, dat ja. moet. Dat is goed weer. nieuws dat we dat weer willen doen. Kunnen wij alle drie zwemmen, dames? Kunnen wij zwemmen? Ja, ja zeker. Ik namelijk niet. Als oh, een rat? Ik namelijk niet. Kan jij niet zwemmen? Kan nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, ik had altijd voorhoofdontsteking als ik ging school zwemmen, ja. Want er zit chloor en daarboven blijven allerlei bacillen. Dus ik had een briefje van de dokter dat ik niet hoefde. Oh. En uh, dat zou doen ze dus dat ik lekker veel koek te eten langs de kant. En keek ik naar mijn oh, vriendjes oh, en vriendinnen. Oh, oh, oh, ik ging wel mee oh, oh. in de bus naar het sportfondsenbad. Dat maar, dan weer, had ja. je later spijt er of? Ja, te, toen was ik 18 en toen ging ik toch nog zwemmen. Ook ja. weer in het sportfondsenbad. En... Uh, ja, dan was ik met een hele grote groep huisvrouwen... die ook allemaal niet konden zwemmen. Ik was een van de jongsten. En ik herinner me eigenlijk alleen maar dat als ik aan de beurt was... was het weer afgelopen. Oké. Okay. Want dat was geloof ik een uurtje. Ja, ja. Dus ik heb niet leren zwemmen. Heel ja. veel later was ik met mijn beentje in Sardinië. En daar kreeg ik een snorkel. <lacht> <lacht> ik ging te water en toen had ik niet meer de zorg... om mijn hoofd boven water ja, ja. te houden. Ja. Ja. Want ik zwom dan gewoon zoals een soort onderzeer. Ja. Ja. met die snorkel boven water en toen meende ik dat ik kon zwemmen en dat bleef later toch niet het geval. Nee, oh, maar jij hebt zo'n heel zielig filmpje. Misschien hebben jullie dat ooit ook wel gezien van Pret van Ze gaat ook over zwemmen en dan moet zo'n heel klein blond jongetje moet onder zo'n uh, zo, zo snoer door, weet je, oh, ja, waar ze ja. En die durft maar niet en dan oh, staat die badmeester: nou, <laughs> schiet op onder het ding door en je krijgt echt ja, je gaat bijna huilen als je dat ziet. Ja, dat echt... ja. Nou, Geen enkel kind vindt, geloof ik, zwemles leuk. Ik weet het niet. Ik vond het leuk om aan de zijkant een vulkoek te eten. Ja. Maar. Jij die... was zeker wel op het middelbare school ook altijd omgesteld <laughs> bij de gymles, Of niet? Volgens die plaatje, maar dan. ze <laughs> DAGT. Dat kan toch niet? Dus eens in de maand. Elke jij hebt wel meteen inzicht in de gang ja, ja, ik, Heb Ja, om, ik, ver... ik, heb ik dat je een beetje verrokken. Ik ben een te krijgen. Te krijgen. Maar goed, ik kan dus niet echt zwemmen, zolang ik uh, grond onder mijn voeten voel wel. Ja, het ja, is wat, ja, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, nou, ja het, het, het is wat, ja. Ik heb uh, pas op latere leeftijd trouwens, ik, ik vind het altijd zo mooi als je mensen ziet crawlen, hè? Crawlen. Ja, de borst ja. crawlen, ja. ja. Want ik, weet je, ik, als ik na ga denken over water, dan word ik bang. En ja, dan lukt toch wel me niet meer. Ja, toch dan ook. word ik bang. Ja? Ja. Ik, ik, je zal mij ook nooit in het midden van het zwembad zien zwemmen. Nee, altijd langs de randen. De dat ik me gauw kan vastpakken. Ja. En uh, in, in zee vind ik het helemaal eng, want dan zie je de bodem niet. Nee, en, nee. en wat er allemaal rondwaart. Allemaal, ja. ik, uh, ik krijg, dus ik vind het altijd zo, zo. Dat leek me altijd zo lekker om zo heel snel door het water te kunnen ja. gaan. Ja. En uh, dat, dat, ik, ik had geen idee. Tot nee. mijn kleinzoon uh, bij de zeeschuimers ging. En die leerde daar perfect de, de borstcrawl. Ja. En toen was ik een keer met hem op vakantie. En uh, toen waren we in een zwembad. En toen zei ik... Godsim, zou, zou jij oma nou eens de borstcrawl willen leren? Want dat staat zo hoog op mijn verlanglijstje. Nou, hij heeft keurig de tijd genomen. Hij was een fantastische coach. Ik heb het geleerd. En ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig om met zo... In, in het begin ging, <laughs> dat ging het natuurlijk stroer en lastig. En, maar dat je met zo'n snelheid door dat water zuist, jongen. Ja. God, wat heerlijk. ja. ja. Heerlijk hoor. Ja. Maar goed. Jullie uh, kunnen dus zwemmen. Ja. Ja, wij kunnen zwemmen. Jullie ja, ja. kunnen zwemmen. Ja, ja, ja. Je kan nog zwemles nemen. Ik kan he? nog op zwemles, Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Mocht ik uh, ooit te water raken, hoop ik dat jullie op het strand staan. Maar het gaat er bij jou dus echt om dat je niet met je hoofd onder water... Uh... Ja, maar nou, dat, dat doen wij wel, hè, Hanni. Want wij willen ook wel een keer held zijn. Ja, ja. wij willen wel. Ja, wij ja, willen een keer held redden. zijn. We ja. douwen je gewoon erin <laughs> van de zomer. En dan doen we net alsof we hier ja. redden. Ja. Hebben <laughs> <laughs> wij ook een liedje. Ja. <laughs> Wacht, maar het is vies van de burgemeester. Hey, uh, we, we gaan weer even... Hoeveel hebben we nog? Oh ja, we gaan nog even de muziek. Ik, je, luisteren. Ik, ik heb gekozen voor iets... Houden jullie van Franse muziek? Ja. Ja. ja? ja. Jullie thuis ook trouwens. Dat ja. hoop ik wel, want ik ga hem gewoon opzetten. En, en het is een beetje een lastige titel. Et si tu nexis pas, Van oh. Jodazin. Zo? Ja, mondvol hè.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 Le secret de la ville, pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existes pas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 Zijn het toch en die Fransen? Ja. Als jij niet bestaat, waarom zou ik dan nog moeten bestaan? Oh, oh kind, och, jongens. Ik... Oh, je smelt je ja, toch, smelt. hè? Mooi, hè? En wat oh. zullen we van de zomer veel Frans horen op de radio, hè? Met die Olympische Spelen in Parijs. Oh, ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, oh, ja dat, dat je is het ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, heerlijk. Zetten ze Jan Smitten natuurlijk weer onder? Ja. Ja, ja, ja. Waar <laughs> willen we Julia en Claire, <laughs> willen wij? Ja, Julia, ja. <laughs> of uh, waar we allemaal Gerard, uh, allemaal ja. Gérard Depardieu, ja. Oh, die, die namen alleen al, hè? Ja. Ja, ja, ja. Weet je nog, weten jullie nog dat vroeger de poppies in Zandvoort waren? In Zandvoort? Ja, zeker. die hebben opgetreden in de protestantse kerk. Oh, ja. Ik heb ze wel op latere leeftijd nooit of nog eens gezien. Ja. Maar er waren het pops, hè? Ja. Enorme, ja. enorme popjes. Geen uh, poppies meer. Nee. nee, maar ze waren nog de waren met poppers. Poppers. Dat was wel heel erg leuk. Ik klonk ja. het nog leuk? Ja. Maar, dat is toch nee, mijn, mijn, mijn broer was toen zo blij. Dat, ja. uh, wat, wat, uh, ik was ik denk een jaar of uh, 12, 13. Hij was vier jaar jonger dan ik. En uiteraard ging hij met me mee uh, daar naartoe. Maar hij zat natuurlijk in diezelfde leeftijd als die poppies. En later nou al die meisjes die erop afkwamen gedacht hebben... dat hij ook een poppy was. Oh, dus ja, ja. Hij moest ook allemaal ja. handtekeningen zetten. Ja. Dat is zo, joh, hij was oh, schat, helemaal... Hij was geen avond hoor. Een <laughs> Moment of Fame. <laughs> ja, zeker. Denkt, nou, uh, ik, ik neem het ervan. Ja. Hey, ladies, we gaan naar het laatste liedje alweer van dit uur. Het eerste uur zit er alweer op. En mensen thuis, uh, ga niet weg. Hè? Blijf nog even luisteren naar, het, uh, naar de reclameboodschappen en het nieuws en het weer. En dan zijn we straks weer snel bij jullie terug. We nemen afscheid, beter met dit verhaal... dat mijn broer het ervan moest nemen, nu of nooit... met Elvis Presley, It's Now or Never. <tied> <tied>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 Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love won't wait Just like a willow We would cry emotion If we lost true love And sweet devotion, your lips excite me. Let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's